Drie uur. Het NOS-journaal. Onno Duivené nee, de Wit. Nederland moet een groepje weduwen van de slachtoffers in het Indonesische dorp Rawagadeh een schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De hoogte van de schadevergoeding is nog niet bekend. De eis om de Nederlandse staat strafrechtelijk te vervolgen werd niet toegewezen.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 Op Eindhoven Airport zijn 185 passagiers uit een vliegtuig gehaald... omdat er vlak voor het opstijgen rook uit een van de motoren kwam. Het was een vliegtuig van Transavia. De passagiers zijn opgevangen in een hal op Eindhoven Airport. Wat de oorzaak is van de rook in de motor, is nog onduidelijk. De Tweede Kamer wil dat minister De Jager... de scenario's voor Griekenland snel op een rijtje zet. Gisteren zei De Jager dat Nederland zich voorbereidt... op alle mogelijke scenario's. Maar hij wilde toen niet zeggen welke precies... Hij zei wel dat er een toenemende onzekerheid is... over de onmogelijkheden van Griekenland om schuld terug te betalen. Het verzoek voor de brief kwam van PVV-leider Wilders... en hij kreeg steun van de hele Kamer. Wij willen dat het kabinet in die brief duidelijk maakt... wat er gebeurt als Griekenland failliet gaat... en andere zwakke landen in de problemen komen. Is er een plan B? En in die brief moet ook staan wat de totale kosten, garanties, leningen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 Het binnenschip zou door de sterke stroming tegen de kant zijn gevaren en klem zijn geraakt. De schipper en zijn familie konden zichzelf redden. Het scheepvaartverkeer op de hoente is gestremd, zegt het bureau voorlichting binnenvaart. 1 tot twee weken is gezegd dat de stremming zou kunnen gaan duren. Uh, omvaren kan, maar dat gaat via het Middellandkanaal en dat zal ongeveer een 30 tot 40 uur omvaren betekenen. Het Nederlandse vrachtschip vervoerde 1100 ton erts. Voor zover bekend lekt er geen olie.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 Het Anker en Elsbeth Gutteken. Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur twee sociale onderwerpen. De sociale advocatuur en de sociale woningbouw. En daarover gaat Marco Pastors in onze dagelijkse opinie rubriek een appeltje schillen. Marco, goedemiddag. goedemiddag. Na de zomer weer welkom bij Dit is de Dag. Waar ga je het over hebben vanmiddag? Uh, over het kooprecht van sociale huurwoningen. Hè. Dus huurders die hun woning willen kopen, moeten dat kunnen, vind ik. Uh, het kabinet heeft dat ook uh, min of meer aangekondigd... maar er zijn mensen heel erg tegen, met name de verhuurders. En er is een professor uh, die hun steunt. En uh, die wil ik wel eens even aan de tand voelen. Oké, okay, nou, die professor die heet Hugo Primes. En zometeen rond kwart over drie ga je met hem in gesprek. Maar eerst de pro advocaten ja, als je voor een echtscheiding naar de recht wilt kost je dat nu een paar honderd euro. Straks kan je dat duizenden euro's gaan kosten. Dit komt doordat de grievenrechten die je moet betalen om een rechtszaak te beginnen enorm stijgen. Het kabinet wil met deze maatregel 240 miljoen euro gaan bezuinigen. Vandaag wordt er in Den Haag gedemonstreerd tegen de aangekondigde bezuinigingen. Wat precies de gevolgen zijn voor de kabinetsplannen... dat hoort u in een reportage van Sietske Broekhuizen en Richard Groeneboom. Ja, heb je any idea whether this was ever handed over de um, uh, Sociale dienst? Het bureau van advocaat Peter Hanenberg ligt vol met bankafschriften en andere paparassen. Het is de administratie van Lucy, een van zijn cliënten. Een Afrikaanse vrouw die een rechtszaak heeft lopen tegen de gemeente Rotterdam, omdat ze vindt dat haar bijstandsuitkering onterecht is stopgezet. En vanmiddag is er een hoorzitting en die wordt nu voorbereid. Uh, in de kern komt het erop neer dat uh, er een anonieme tip over mevrouw is binnengekomen bij de sociale dienst. Um, die heeft lang uh, onbehandeld gelegen en pas een jaar later is de sociale dienst onderzoek gaan doen. Hij uh, heeft mevrouw om allerlei papieren gevraagd die ze niet meer op tijd kon leveren. En toen is de uitkering beëindigd. Heeft deze rechtszaak u al veel geld gekost? Nee, ik moet beter... Ik heb geen geld, dus ik heb de advocaat. Van Lucie heeft geen cent te makken en kan alleen een rechtszaak starten. omdat ze gebruik maakt van een pro-deo-advocaat. Dit kost haar zo'n 125 euro. Daarnaast moet ze griffierechten betalen. Dat zijn kosten die je moet betalen om naar de rechter te stappen. Die kosten zijn nu erg laag, maar dat gaat veranderen. Concreet zou het betekenen dat mevrouw nu een griffierrecht van 41 euro moet betalen... en dat ze voor de zaak waarschijnlijk geconfronteerd zou worden met een griffierrecht van 500 euro. Dat is nogal een forse stijging. Dat klopt. In haar situatie geldt nog wel dat zij een verlaging kan vragen van dat bedrag. Als ze weet hoe dat moet, er kan een aanvraag ingediend worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als je onvermogend bent en dan zou de eigen bijdrage neerkomen op 125 euro... Maar ja, ook dat is voor iemand die helemaal geen geld heeft... een onoverkomelijke drempel... los van alle administratieve eh, en bureaucratische rompslomp die er omheen eh, zal hangen... als je zo'n aanvraag wilt doen tot verlaging van het recht. Wie worden nou met name getroffen door deze bezuinigingsoperatie? Je kunt zeggen dat iedereen getroffen wordt... die eh, een procedure moet starten of daarin betrokken raakt. En ik denk dat de mensen die... Voor geen enkele kortingsregeling in aanmerking komen, het allerhardst getroffen gaan worden. Vandaag, ik loop van kat en tot je Geen Ja, Maar als alles komt goed, ik kan zelf betalen. Ja, natuurlijk. Hij helpt naar mij, ik weet het Ze zegt, ik kan eigenlijk niks betalen. Ik ben zelf hier naartoe komen lopen omdat ik de tram niet kan betalen. Maar die 41 euro zelf is voor haar nu al te veel. Uh... Ja, wie heeft dat betaald dan? Nou, die staat uh, open. Mijn kantoor heeft dat moeten betalen. Dat, dat moet, anders kun je de zaak sowieso niet aanhangig maken. Um, maar de rekening staat dus nog open. Ja. En doet u wel vaker dat u dat voorschiet? Um, vaak zul je wel moeten. Want zonder dat te doen uh, komt de zaak nooit voor de rechter. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het voor u lastiger is... als een bedrag 500 euro is. Als u dat voor meer klanten moet gaan doen, dan uh, wordt het een, een dure, uh, dure grap. Absoluut, dan kan het niet meer. En ik denk ook dat heel veel advocaten zullen gaan eisen dat mensen eerst met geld op tafel binnenkomen... voordat ja. er iets gebeurt. En dat zou wel eens dus kunnen zijn dat er dan helemaal niets gebeurt... omdat mensen dit absoluut niet kunnen opbrengen. Dus dan zou het kunnen zijn dat u, als het over een paar jaar speelt... in dit geval deze mevrouw niet had kunnen helpen? Dat zou zeer goed kunnen. Normaal, de advocaat, zo'n advocaat, ja... je moet eerst betalen, daarna begint je probleem. Maar hij is niet zo doen, voor mij. Goed, ik stel voor dat we naar de rechtbank gaan. We nou, zijn nu bij de rechtbank. En welke zaal hebben we? De zaal voor 16. 16, goed zo. Er worden geen opnames gemaakt. Oh, de collega heeft gewoon. wat voor ding dan ook? De advocaat heeft zijn toga aangetrokken. Elk moment kan de hoorzitting beginnen. Helaas mag ik daar geen opnames maken. Ik stel voor dat we elkaar straks weer spreken. Succes. Dank u wel. Zo, de hoorzitting is afgelopen. Nou, meneer de advocaat, goed nieuws? Nog niet. Uitspraak over twee weken. En nog even terug naar de griffierechten, Die gaan fors omhoog. Is dat misschien ook niet toch wel een heel goed plan? Want uh, daar kunnen mensen niet meer voor elk wisselwasje naar de rechter stappen. Nou, ik heb niet de indruk dat mensen nu voor elk wisse wasje naar de rechter stappen. Uh, dat is ook helemaal niet onderzocht. Het kabinet heeft daar ook helemaal niet naar gekeken. Weet helemaal niet of dat het geval is. Uh, er ligt geen onderzoek aan ter grondslag. Uh, dat blijkt dat mensen ten onrechte of voor een flutzaak naar de rechter stappen. Over wat voor bedragen praten we nou eigenlijk? Hè? Want bij deze mevrouw gaat het om 41 euro nu en wellicht straks 500 euro. Maar dat kan bij andere zaken veel hoger uh, oplopen, toch? Ja, dat klopt. Um, zaken in hoger beroep dat kan duizenden euro griffierecht opleveren. Zeker als het om grote financiële belangen gaat. En dan is het ook nog zo dat de hoogte van het griffierecht goed deels afhankelijk is van de hoogte van de vordering. Dus de eiser bepaalt ook tegelijk de toegangsprijs voor de gedaagde tot de rechter. Een hoge vordering van tonnen levert een heel hoog griffierecht op. Maar even een concreet geval, hè. Uh, een echtscheidingzaak of, uh, of een burenruzie... Wat, wat gaan we daar straks meer voor betalen in vergelijking wat je, met wat je nu betaalt? Dat is lastig, het zijn twee hele verschillende zaken... maar um, voor een echtscheiding kan het zijn dat als daarbij komt... de alimentatie en de boedelscheiding, dat dat nu enige honderden euro's kost... tegen duizenden euro's. Uh, er zijn voorbeelden die de Raad voor Rechtspraak heeft uh, gegeven... dat het op kan lopen tot wel 8.000 euro. Ja. En een burenruzie, is dat uh, iets over te zeggen als je last hebt met je buurman? Erg lastig waar het over gaat, want uh, dat kan zijn dat het bij de kantonrechter komt... maar gaat het over een, een groot bedrag, uh, dan zou het kunnen zijn... dat er ook enige honderden euro's uh, gifrechten mee gemoeid zullen zijn. Wat is het effect van deze bezuinigingen voor uh, ja, het rechtssysteem in Nederland, denkt u? Nou, Ik maak me grote zorgen dat um, zaken met een... Het niet meer waard zijn om je tegen te, te verweren. Want de kosten om op te treden tegen een eisende partij eh, kunnen wel eens heel hoog zijn. Ik denk dat meer mensen zouden kunnen kiezen om eh, het recht in eigen hand te nemen. En misschien wel zouden dreigen eh, met geweld of andere nare oplossingen eh, om toch hun gelijk te krijgen. Nog even wachten, twee weken bent u hoopvol over de afloop van deze zaak. Not 100%, but uh, I hope. Een reportage van Sietke Broekhuizen en Richard Groeneboom De Soldiers met OU, uh, dus van de ziel. Wie schilder er vandaag ons appeltje? En dat is vandaag Marco Pastors. Marco, jij wilt het gaan hebben over mensen die een, een woning willen kopen, een huurwoning willen kopen. Leg even uit waar het over gaat. Ja, ik vind dat uh, eigenlijk uh, heel raar dat dat, dat niet uh, al veel eerder is uh, geregeld. Maar het is uh, een sociale huurwoning. Uh, die, daar mag je in als je een uh, te lage inkomen hebt... om zelf een huis uh, te kunnen kopen of op de markt uh, te kunnen huren. En dan zou je zeggen, als dat inkomen van die mensen stijgt... Uh, dan hebben ze op een gegeven moment die sociale huurwoning niet meer nodig. Hè? En daar zit natuurlijk toch een soort uh, publiek gefinancierde uh, component in die huur. Die mensen betalen minder dan het echt kost. Dus ik zou zeggen, laat dan die huur uh, stijgen... Uh, en laat het ook uh, mogelijk uh, worden dat als die mensen zeggen, nou wil ik koper worden, want dan bouw ik ook nog wat op. Hè, dat is ook iets wat in ons land uh, heel vanzelfsprekend is, met die hypotheekrenteaftrek. Uh, aftrek. Uh -huh. Om ze het dan te laten kopen. En nou, dat kan nu niet op dit moment? Nee, nee de meeste corporaties uh, die hebben daar uh, geen zin in. En uh, professor Primus heeft uh, een tijdje geleden in de Volkskrant opgeschreven dat hij het een uh, bizar en onhaalbaar idee uh, vond. Uh, nou, volgens mij is, uh, is beide niet waar. Nee, zullen we professor Primus er maar eens even bij halen? Goedemiddag, Zeker. professor Primus. Goedemiddag. Dag. Ja, u uh, heeft een ja. artikel geschreven in de Volkskrant... en uh, Marco Pastors die, uh, vindt dat daar een aantal dingen in staan die niet kloppen. Marco, ga je gang? Nou, eigenlijk klopt, <laughs> klopt van het hele artikel uh, niks. <laughs> um, maar uh, wat ik niet begrijp is dat het, het, uh, uh, het principe... Uh, dat uh, mensen die meer gaan verdienen, dat ze dan ook... Uh, meer moeten gaan betalen voor hun woning... Uh, en dat ze dan ook uh, eventueel die woningen moeten kunnen kopen... Uh, dat u het daar niet mee eens bent. Want feitelijk zeg je, uh, uh, mensen die meer zijn gaan verdienen... Uh, hebben toch hun hele leven lang recht op uh, die publieke voorziening. En uh, dat geldt voor geen enkele sociale voorziening. Waarom hier wel? Nee, maar dat is ook mijn, mijn stelling niet. Uh, als het erom gaat of mensen dat huis zouden moeten kunnen kopen... dan is in het algemeen mijn antwoord ja... Mijn artikel in de Volkskrant uh, houdt verband met een passage uit het regeerakkoord. Ik citeer huurders van een corporatiewoning krijgen het recht... ik onderstreep in gedachten het woordje recht... hun ja. woning uh, tegen een redelijke prijs te kopen. Dat is in, uh, op 1 juli ook in de woonvisie van minister Donner aangegeven. Ja. En wat ik in het artikel zeg is dat dat een volstrekt niet realiseerbaar recht is. Je kunt niet uh, als overheid uh, iets uh, uh, onteigenen... Uh, als dat niet je eigendom is. Het is geïnspireerd op uh, de ervaringen in de, vanaf 1980 in het Verenigd Koninkrijk. Mevrouw Thatcher die heeft ook het Rij to Buy ingevoerd. Maar toen ging het over gemeentewoningen. En als je een publieke uh, voorzieningen hebt, dat kun je natuurlijk ja. uh, allerlei rechten aan verbinden. Maar als ik het goed begrijp, dan zegt u uh, op zich is het een goed idee. Alleen... Uh, je, je tast dan het eigendomsrecht van corporaties aan en daarom zou je het. Uh, daarom kan het niet. Precies, dan moet je een wettelijke grondslag hebben, dan moet je allerlei soorten ja. van uh, uh, vergoedingen voor toepassen. Maar is misschien nuttig om even te kijken waar we het wel over eens zijn, want het kan meer op elkaar lijken dan het misschien in nou, de ja, lijkt. Ik weet het niet. Ik, ik zou toch vooral willen focussen op de dingen waar we het niet eens zijn. Maar we zijn het dus wel eens over het feit dat het kooprecht een goed idee is. Nee. Dat Een algemeen goed? kooprecht ja. is een verkeerd idee, ja. omdat je daarmee überhaupt eigendommen uh, negeert. Het zou hetzelfde zijn dat je zegt van nou, als je wat geld hebt moet je ook een uh, schoollokaal kunnen kopen of een uh, verpleegkamer. Maar wat, wa wat wel een goed idee is, ja. en dat komt heel erg in de buurt, dat is wat we bij veel woningcorporaties overigens aantreffen... Die uh, maken, als ze het verstandig doen, een soort strategisch voorraadbeleid. Hè, van wat willen we met onze voorraad. Ja. En het is zeer verstandig en ook heel gebruikelijk... dat delen van de voorraad worden aangewezen van... oké, okay, deze woningen zouden heel best kunnen worden verkocht als de bewoners het willen. En de realiteit is nu, uh, dat is toch wel belangrijk... dat op dit moment, in de laatste jaren, er door de corporaties heel veel meer woningen te koop worden aangeboden dan de bewoners kopen. Dat heeft natuurlijk met de markt te maken. Uh, maar er is dus een toenemende bereidheid van corporaties ja, ja, ja. om ja. woningen in de aanbieding te brengen. Ja, maar, uh, kijk, uh, maar wat u nu zegt, waarom heeft u dat niet opgeschreven? Want uh, u zegt bizar en onhaalbaar. He, uh, uh, en u ja. zegt zelfs dat iemand die dit voorstelt... Uh, die, die mag geen vicevoorzitter van de Raad van State uh, worden. Hè? Dat is minister Donner en de, daar ja. is natuurlijk sprake van. Dus u trekt ja. helemaal uh, ten strijde. En nou zitten we hier en nou zegt u, uh, ik vind het eigenlijk best een goed idee, uh, uh, dat kooprecht. Nee, uh, maar er zijn wel een paar mitsen en maren aan. Je moet het misschien niet overal doen. Nee, oké. Okay. Uh, ja, maar bekend, dat zegt u toch, hè? moet je kort en krachtig zijn in een artikel in de krant. Maar een algemeen kooprecht, en zo staat het intergeerakkoord, en zo staat het in de woonvisie, dat is onzin. Maar dat laat onverlet. En dat heb ik bij andere gelegenheden overigens al vaker uh, meegedeeld. Ja. Dat uh, als de... Als je in overleg met de gemeente tot, tot de conclusie komt dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Hè, maar dat, er zijn genoeg, gelukkig genoeg gemeenten waar het zo is. dan kun je inderdaad. Woningen ja. en verkopen. Dat gebeurt ook voor de corporatie om ermee geld te genereren. die je weer op andere ja. mooie dingen kan toepassen. Daar zijn we en het helemaal ook zijn over, zijn over, het over eens. eens. Ja. Maar, maar, dus even, even, even, maar dan, mag ik dan ook nog even een vraag stellen? Want uh, dan lijkt het erop, meneer Primus, dat je dus als huurder afhankelijk bent van je corporatie. en dat je dus niet, zoals meneer Pastors voorstelt, uh, altijd het recht hebt om te kopen. Je bent dus afhankelijk van wat de corporatie aanbiedt. Daar komt het dan op neer bij u? Dat klopt, uh, maar het is niet zo gek in onze maatschappij dat als je ergens eigenaar van bent, dat jij dan de eerste bent die beslissingen neemt. Nou is het Over... niet zo, als we dan toch even op dat punt uh, uh, inzoomen, hè? want ik, ik vind dat je als, als overheid de corporatie ook kunt dwingen om dingen te doen die ze eigenlijk niet willen, hè? dat is altijd een goed gesprek helpt altijd uh, is mijn ervaring. Maar als we het dan toch over dat eigendomsrecht hebben... Ja. Uh, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mensen... hebben ook al diverse mensen op, op gewezen. Ik vraag me af of u dat ook gezien. Dat is niet zo absoluut. Als het in het algemeen belang is... mag je wel degelijk iets met het eigendomsrecht doen. Het woord onteigening uh, bestaat uh, niet voor niks. Dus ja. dat is toch een relatief begrip. Ja, dat was ook het verweer van de juristen van de Vereniging Eigen Huis. Die zei, ja, het is een maatschappelijk belang... en ja. het blijkt al uit het feit dat het in de nota van de heer Donners had... En nu komen we op een ander punt, en dat is een, een laagje dieper. Ik vind, en ik, niet alleen dat vinden nogal wat mensen eh, eh, op, op mijn vakgebied... dat eh, het de bewoner moet zijn die de keuze maakt kopen of huren. Ja, het is een kooprecht, dat, geen nee, koopplicht. Dus de, hè? de bewoner eh, moet kiezen of hij ergens ja. een huis wil huren of kopen. Heel dat geeft goed. natuurlijk allerlei andere eh, elementen. En het probleem is met de Rijksoverheid, en zeker het kabinet... Eh, daar zie je allerlei teksten waaruit blijkt dat er eigenlijk één superiore vorm is, namelijk uh, de koopwoning. Uh, in die woonvisie daar staat dat het de bewoner eigenaren zijn... die versterken de maatschappelijke betrokkenheid. Maar de u bent het toch met me eens dat en voor de, moet, de meeste... De uh, professor, kiezen, professor u bent het toch met me eens dat voor de meeste mensen... Uh, op de lange termijn kopen meer oplevert dan huren? Dat kan van allerlei factoren afhankelijk zijn. Op dit moment hebben we inderdaad iets meer dan de helft van alle, van alle mensen die een, een eigenaar zijn. Dus dat, dat ja. is duidelijk. En we hebben nu een regering die dat dus wil stimuleren. En het raar is, die corporaties, die trouwens bulken van het geld natuurlijk, die worden rijk dankzij het feit dat die huurders niet mogen kopen. He, want het geld wat anders de koper zou krijgen, gaat nu naar de corporatie. En de, ja. deze regering zegt dus, die corporaties die hebben wat uh, uh, stimulans nodig. Ja, maar stimulans is iets anders dan dwang. Uh, er staan toch het ogenblik meer dan 200.000 woningen te koop in Nederland terwijl de wachtlijsten zijn voor huurwoningen. Dus onder de huidige barre omstandigheden... is het kopen toch iets minder populair... dan het een tijdje geweest is. Dat en Het dus is denk ik heel belangrijk maar... dat het beleid... dat overheden voeren, niet alleen dit kabinet... maar ook andere kabinetten, eigenlijk eigendomsneutraal is. Dus dat je de huurder zoveel mogelijk... op dezelfde wijze behandelt als de bewoner eigenaar. Ja, Het is en... jammer dat het in de tijd dat, er, uh, dat de PvdA... aan de macht was, dit niet geregeld was. Want, want dan waren er nu veel meer kopers geweest... en waren er minder mensen in de problemen geweest. Maar ik ben toch blij dat, dat het kabinet onlangs... Dat het op dit moment in deze markt uh, niet zo heel uh, uh, erg nodig is. Maar dat ze het toch qua regels uh, willen gaan regelen. Maar Tot slot, meneer het Primus, het, kort graag. Als het zou slagen, wat ik dus niet denk. dan zou dat betekenen. behoorlijk veel extra uitgaven aan hypotheek en aftrek een nieuwe financiële tegenvaller. In uh, een kabinetsfinancieel uh, kader, wat toch al bar is. Maar dat is weer een andere factor. Oké, okay, ja, dat is ook een onderwerp waar we dan een andere keer over Sorry. gaan doorpraten. Hartelijk dank, Europrimus. Primus en uh, Marco Pastors ook. Hartelijk dank. Graag gedaan. Yes. Ja, wij hebben aan de telefoon Lisbeth Zegveld. Zij is advocaat van de nabestaanden van Rawagede. En uh, zij heeft net uh, te horen gekregen dat ze de rechtszaak gewonnen hebben. Mevrouw Zegveld, gefeliciteerd. Bent u tevreden? Dank u wel. Ja. Vanzelfsprekend zijn we tevreden. Het is, uh, het is laat voor de nabestaanden. Dat yeah. ja, was uh, ruim 60 jaar geleden. En ik vind het ook jammer dat het via de rechter moest, want uh, ja, mensen zijn niet zoveel eisend. Ze wilden gewoon een vorm van erkenning. Maar ja, nu zijn we hier en uh, ja, natuurlijk zeer tevreden dat de, recht, de rechtbank nu ook ja. heeft gezegd... het gaat niet aan om je op de verjaring te beroepen, dat is niet redelijk naar deze mensen toe. Want dat uh. is het argument geweest van de rechtbank. Even voor het beeld, het gaat natuurlijk waarschijnlijk vooral om een moreel gelijk... maar er is ook een bedrag mee gemoeid. Hoe, hoe, hoe groot is dat bedrag? Ja, daar hebben we nog helemaal niet naar gekeken. We hebben gezegd, uh, we wisten allemaal dat we tegen het argument van verjaring aan zouden lopen... dat de staat dat zou inroepen. En uh, alle concentraties daarop uh, geweest. En uh, nu moeten we eerst kijken of de staat in beroep gaat. Ik, uh, ik hoop het voor deze mensen niet, omdat uh, ja, we hebben natuurlijk toch over mensen tussen de 85 en de 95 jaar... En je hoopt dat ze nu zijn, toch een vorm van compensatie krijgen. Maar goed, dat beroep, dat, moet, dat is wel het recht van de staat. Dus dat moeten we even ja. afwachten. Maar heeft u dan... helemaal, geen, helemaal geen idee van het bedrag van de hoogtevoortdag? Nee, nee, nee, want het gaat, het gaat over een aantal uh, nabestaanden, acht. En uh, dan hebben we het over een periode van uh, ruim 60 jaar. Uh, dan is het de kwestie van de rente. De kwestie van ja, wat is nou precies de schade geweest? Want hmm. de kost is weggevallen. Dat is gewoon een heel moeilijke som. Daar hebben we ook deskundigen voor nodig. Oké, okay, dus dat, dat komt nog. Ja. Wat, wat, wat betekent nou deze uitspraak voor dit soort zaken? Want de rechter heeft gezegd dat dit een uitzondering is. Maar ja. dan kan hij misschien wel eens vaker een uitzondering gaan maken. Ja, ze hebben het inderdaad in, heel erg ingeperkt. Ze hebben gezegd, dit is dermate ernstig, het doodschieten van je eigen onderdanen, mm -hmm. zonder vorm van proces. Uh, en dan gaat het hier ook nog eens een keer om eisers die er zelf bij waren... Nou, die twee aspecten maakt voor de rechtbank dat ze die uitzondering op de verjaringsregels hebben aanvaard. Maar dus niet uh, voor toekomstige generaties die namens hun ouders dit soort vorderingen willen gaan brengen. Ja. En ook niet voor allerlei mindere vormen van onrechtbaarheid. Het minder evident is dat er zo fundamentele regels zijn geschonden, echt standrechtelijke executies. Mevrouw Zegveld, uh, dank u wel voor, uh, voor uw eerste reactie. Graag gedaan. Dat brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. Kijkt u nog even op de website Dit is de Dag.nu. Uh, dan kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. En zometeen uh, na het nieuws gaan we naar de villa. Villa VPRO, hoor ik Tessel Ja, ik moet eventjes een microfoon naar me toetrekken. Ja, ik zie het. Zo, ja, ik, ik dat hoor is een heel eind van mij vandaag. Nou, Tessel, vertel <laughs> ons wat jullie gaan doen zometeen. Israël. Het land komt steeds geïsoleerder te staan in het Midden-Oosten. Het lijkt de enige twee bondgenoten die het daar heeft... Egypte en Turkije te verliezen. En volgende week zal de Palestijnse autoriteit... bij de Algemene Vergadering van de Verenigde... De Naties het lidmaatschap als onafhankelijke staat aanvragen. En Israël heeft daarop juist weer gewaarschuwd voor harde en ernstige gevolgen. En ik praat daarover met Midden-Oostendeskundige Robert Soeterik. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws gelezen door Onno Duivenedewit. Radio 1. Het NOS Journaal. De Nederlandse staat moet een schadevergoeding betalen aan zeven weduwen van de slachtoffers van Rawagadé... In dat Javaanse dorp executeerden Nederlandse militairen... in 1947 alle mannelijke inwoners, volgens Indonesië is het zeker 400. Hoe groot de schadevergoeding moet zijn, is nog niet bekend. De Tweede Kamer wil dat minister De Jager... de scenario's voor Griekenland snel op een rijtje zet. Er moet ook in staan wat er gebeurt als Griekenland failliet gaat... en wat dat Nederland gaat kosten. Gisteren zei De Jager dat Nederland zich voorbereidt... op alle mogelijke scenario's, maar hij wilde toen niet zeggen welke precies.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 En NRC Handelsblad overweegt een ochtendeditie uit te brengen. Abonnees zouden dan kunnen kiezen of ze de ochtend- of de middagkrant willen hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer het plan werkelijkheid wordt. De komende weken mag de redactie nog zijn mening geven. En dat is nieuws op dit moment. ABB Verkeersinformatie: Twee files in de buurt van Rotterdam op de A15 vanuit Gorkum. Het staat tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, twee kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. En er is ook vertraging bij de Drechternel bij Dordrecht... op de A16 van Rotterdam naar Breda. Is daar een ongeluk gebeurd? Er zat twee kilometer file, de rijstrook is dicht. Dan nog even naar Limburg, de N271, de provinciale weg Venlo naar Nijmegen. Die is dicht na een ongeluk tussen Arsen en Welleroy. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat bieden wij u het komende uur tot half vijf? Ons eigen Euroforum vanuit Straatsburg, waar het Europarlement vandaag vergadert. Natuurlijk over het failliet van Griekenland en misschien wel van de euro. En hoe Silvio Berlusconi Europa gebruikt als excuus om uit handen van de Italiaanse justitie te blijven. Dat na vier uur. En daarvoor de spanningen tussen Israël en haar tot nu toe trouwe bondgenoten Egypte en Turkije. En nieuws over een grote schoonmaakactie in de ruimte. Geef uw mening over alles wat u bij ons hoort via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Vila VPRO. Maar eerst België. Ze zijn daar al 15 maanden bezig een regering te formeren. En het zag er even hoopvol uit. Maar afgelopen nacht om half drie liep de boel weer stuk. En weer over de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. En tot overmaat van ramp werd een paar uur daarvoor ook nog eens bekend... dat de demissionaire premier Yves Le Terme eind dit jaar vertrekt... omdat hij een topfunctie gaat krijgen bij de OESO in Parijs. Mark Reinebo, goedemiddag. Goedemiddag. Politiek redacteur van De Standaard, inmiddels wonend in een land zonder voorwaardige regering en straks ook nog zonder premier. Ja, ja, de, de Hoe voelt ironie dat? is... Uh, ja, het is, uh, we voelen ons een beetje verweest natuurlijk. Want uh, er was een, een weliswaar ontslagnemende premier en zelfs die gaat weg. Is trouwens niet de eerste. Er is al uh, eerder een minister die aangekondigd heeft dat uh, uh, al een andere baan heeft. Mm -hmm. En dan is nu de vraag van, ja, moet er nu een soort waarnemend, ontslagnemend premier worden? Ja, wat, wat, dat Ach, is zo vet. Zo. Jullie noemen dat ontslagnemend premier, demissionair, dat is mooi. Ja. Dus nu is de ontslagnemend premier, wat je zegt, neemt ontslag, die gaat weg. En dan moet er een andere ja. ontslagnemend premier, moet daarvoor in de plaats komen. Ja, ja, ja, precies. Dus dan moet is, iemand toch? zeggen tegen de koning, ik beloof het land trouw te zijn, maar uh, uh, dat doe ik als iemand die bezig is zijn ontslag te nemen. Ja. Je moet al ontslagnemend zijn, want dit kabinet heeft geen uh, meerderheid in het parlement. Althans heeft die wel, uh, maar uh, ze is niet als uh, regering in functie. Dus ja, nu uh, moet er iemand worden aangeduid die uh, uh, de leiding neemt. Maar uh, de termen, de huidige ontslagnemende premier, blijft nog uiterlijk tot eind dit jaar. Ja. Uh, of we tegen dan een nieuwe regering zullen hebben, is natuurlijk uh, altijd af te wachten. Nou ja, laten maar we goed, het daar uh, inderdaad even over hebben, want ja. vannacht is dat weer stuk gelopen. Ja. En formateur uh, die Roepo, je zag hem, die, die, die lijkt nu echt wel ogenschijnlijk de wanhoop nabij. Uh, daar heeft het al schijn van. Want hij is uh, op zichzelf een, een heel rustige man die zijn uh, emoties nou onder controle weet te houden, ook gesteld op discretie. Maar uh, ja, uitgerekend om half drie van nacht, wat toch niet zo binnen de normale werkuren ligt, uh, kwam er plots een uh, heel onverwacht voor iedereen, ook voor de onderhandelaars, een, een persbericht van hem waarin hij meedeelde van uh, nu is het toch wel echt menens. Uh, we hebben nog uh, één kans, uh, zo niet uh, steven ook wij, uh, op een mislukking. Af ...en uh -huh. dit zal heel slecht zijn voor het land, et cetera. Dus dat ook heel alarmerend. Denk sinds, je dat, uh, sorry dat ik je heel even onderbreek... ...denk je yeah. dat, dat het bericht wat eerder die avond gekomen was... ...over het feit dat Leterme vertrekt, dat dat de druk erop heeft gezet... ...dat hij dacht, wacht even, dit kan ik ook aangrijpen... ...om de mensen duidelijk te maken, dit wordt te gek. We kunnen uh, niet zonder regering, maar niet ook nog eens zonder premier, kom... Uh, ik denk dat de twee los van elkaar staan, maar oh. met het vertrek van uh, Le Terme of de, de aankondiging liever, uh, wordt het natuurlijk uh, weer een stuk urgenter. Maar ik denk dat zijn uh, bericht voornamelijk was ingegeven door ja, wanhoop of, of uh, uh, radeloosheid over de manier waarop het, uh, het overleg nu zijn gang gaat. Uh -huh. En sinds een uurtje uh, zijn die besprekingen weer bezig. Uh -huh. uh, met de maar... dezelfde partijen? Zit iedereen ja. daar weer bij? Iedereen mm -hmm. is present. Uh, maar er is een, een factor bijgekomen, dat is dat uh, de koning uh, onverwacht uh, teruggekeerd is. Men heeft hem teruggeroepen van zijn vakantie in Zuid-Frankrijk. Ja. Uh, de arme man heeft al uh, amper vakantie kunnen nemen, maar uh, nu hij dan toch even uh, in Nice was, uh, moest hij uh, ja, onverwacht terugkeren. En dat is een beetje een raadsel. Uh, waarom precies? Ja, waarom? Uh, hij hij, ik mag aannemen dat hij niet aanschuift bij die onderhandelingen. Uh, nee, daar heeft hij op zichzelf niks mee te maken. Nee. Uh, ook dat ontslag, of dat, die aankondiging liever van het ontslag van de termen, is ook niet iets waarvoor hij dringend moest terugkeren. Dus het enige wat je kan vermoeden is dat uh, hij een gesprek zal hebben, omdat uh, de, de formateur, uh, Eliudie een gesprek met hem heeft aangevraagd. En dat doe je uh, niet zomaar, of althans hij haalt niet zomaar de koning uit vakantie terug. Nee. Dus... Uh, laat ons zeggen, de hypothese is, uh, maar het is meer dan hypothese, hypothese... Ja, dat uh, uh, Di Roepo hem gaat meedelen dat zijn formatiepoging mislukt is. Want dat is eigenlijk de enige denkbare reden. Zou hij uh, niet zo langzamerhand de koning, uh, ook meneer Di Roepo, als een soort boemerang gaan ervaren? Die, die, die man, dat is nu al de zoveelste keer, hij komt en gaat. Komt er ja. toch niet een moment waarop de koning zegt... jongens, het is absoluut niet het, uh, uh, het meest prettige... maar laten we maar verkiezingen gaan houden, want niemand komt hier uit. Ja, dat is natuurlijk een optie. Dat is niet aan de koning om dat te beslissen. Dat zijn de politieke partijen. Trouwens moeten er een stemming overhouden. En de kans is... Nog altijd niet zo duidelijk gevaar. Het is niet zeker of zij zelf voor nieuwe verkiezingen zouden uh, stemmen. Mm -hmm. Maar uh, wat ook wel mogelijk is, is dat uh, die Roepo gevraagd heeft aan de koning om naar België terug te keren om extra druk op die onderhandelingen te zetten. Van kijk, uh, als dit nu vandaag niet lukt, dan weet ik meteen waar ik naartoe ga naar het oh, paleis ja. in Laken, waar de koning op mij zit. Het worden. zou een tactische zet kunnen zijn, waar de koning graag <laughs> aan meewerkt natuurlijk niet veel keuze natuurlijk wanneer ja. hij uh, geroepen wordt om zijn uh, rol als regisseur van die onderhandelingen, hij moet aanduiden wie wat doet en zo. Uh, wanneer hij geroepen wordt, ja, dan uh, kan hij alleen maar, net als zeggen, standby zijn. Ja. En, uh, het, het zet natuurlijk wel druk op de onderhandelingen in die zin dat, het, dat die roepel daarmee aangeeft dat het hem merend is van ja. uh, zoek nu een oplossing of kom tot een akkoord nu of ik dien mijn ontslag in. Opnieuw, uh, zo is het. Zoek het dan maar zelf uit. En er is nog niks naar buiten gekomen, dus ze zitten sinds twee <laughs> uur bij elkaar. Ja, dat was even over twee en toen die ja. gesprekken begonnen, uh, maar tot nu toe is uh, er niets bekend van uh, hoe de sfeer daar is of wat daar de uitkomst van is. Je zou kunnen stellen, het feit dat ze nog altijd samen zitten is al een uh, gunstig teken, maar uh, van een uitkomst weten we natuurlijk nog niet. Je niks. houdt je vast aan kleinigheden natuurlijk hè, op zo'n moment. Uh, wat rest ons anders dan kleinigheden? <laughs> Goed. Wordt vervolgd ongetwijfeld. Nee, Hartelijk bedankt, Mark Rijnnebo, van De Standaard. Tijd nu voor onze dagelijkse serie... wonderlijke, maar ware verhalen. Pst. Eén minuut. Kom je op de slof, je? Kom je op de slof? Waarschijnlijk gaat hij nu voor die schoen. Hij is bijzonder geïnteresseerd in schoenen en uh, pantoffels. Dit is zijn lievelings. Kijk, hij maakt zich breed om te laten zien... dat het een grote, sterke, patente pakiet is. Ik, ik had hem ooit gekocht als mannetje... voor een oude, zagrijnige, grijze valkpakiet. Zij dus had echt een heel naar karakter. Ze gromde naar hem en, en ze blies ook. En hij uh, leed daar wel een beetje onder, maar was toch trouw. Hij heeft waarschijnlijk zo eens om zich heen gekeken... en toen gedacht dat, dat hij het toch maar met haar moest gaan doen. En toen ze uiteindelijk dood ging, toen leefde hij ook helemaal op. Toen kwam hij de kooi weer uit en, en toen begon hij schoenen te versieren... en rond te vliegen. Ja, het werd echt een veel gezelligere vogel. Dus we kunnen nu wel weer een fruitje voor hem kopen. Maar ik denk inderdaad dat hij nu wel oppast... voordat hij zich weer met een pakket inlaat en gewoon voor een slof kiest. U hoorde 1 minuut gemaakt door Jennifer Patterson. De Vrolijke Wetenschap nu. 50 jaar ruimtevaart heeft ervoor gezorgd dat we mensen naar de maan kunnen sturen. Dat we weten dat er andere planeten zijn waar leven mogelijk mogelijk is. En dat we nu iedere avond televisie van over de hele wereld kunnen kijken. Maar in die tussentijd hebben we er wel een ontzettende rotzooi van gemaakt. Er slingert zoveel ruimteafval rond de aarde dat het voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Ruimtepuinbotsingen, dat is een mooi nieuw scrabblewoord. Tijd voor een grote schoonmaak. Wetenschapsjournalist Bruno van Waajenburg. Goedemiddag Bruno. Hallo, Hallo. Uh, hoe hebben wij uh, het uh, voor elkaar gekregen om in 50 jaar tijd die ruimte zo te vervuilen? Nou, we hebben, we hebben allerlei raketten gelanceerd en daarbij ging wel eens wat mis. En dan ontplofte de rakettrap en dan gingen al die deeltjes, al die uh, brokjes, die bleven uh, in een baan om de aarde rondvliegen. Mm -hmm. En ook op andere manieren ging het wel eens mis. Er zijn wel eens de uh, satellieten met elkaar gepotst of er gaat iets mis met de satelliet. En wat ook gebeurd is, is dat in de jaren 60 en 70 uh, de Russen en Amerikanen hebben geoefend met het uit, de, uh, uit een baan om de aarde schieten van satellieten ja. als, als wapen. Mm -hmm. En dat geeft ook enorme uh, puinhopen. En het, het nade van al het puin is dat het in een baan om de aarde blijft zweven, dat ja. het niet uh, het het naar beneden niet. komt. Het vergaat niet. Vergaat het uh, nooit? Je gaat me niet zeggen dat dit puin eeuwig is? Nou, het kan heel lang duren. Want de, uh, op die hoogte waar we het over hebben, dus honderden kilometers... is er uh, bijna geen, geen lucht meer, geen uh, luchtmoleculen die dat puin af kunnen remmen. Mm. <laughs> dus op een gegeven moment uh, gaat het afremmen en, steeds, en dan komt het lager... en dan wordt de lucht dikker en uiteindelijk verbrandt het al wel. Mm -hmm. Maar op die hoogte gaat het zo traag dat je het uiteindelijk hebt over ja, tientallen jaren... Ja, dat het gewoon een brokstuk blijft rondvliegen. En het zijn brokstukken, dus wat je zegt, van, van eigenlijk van ongelukken. Het is niet zo dat de mens uh, uh, in een raket een raampje opendoet... en even een zakje naar buiten gooit. Nou, dat is ook wel gebeurd. Er is zelfs iemand tijdens een ruimtewandeling een, een, een, een sleutel kwijtgeraakt, een Engelse sleutel. Laatst nog, een uh, Amerikaanse astronaut is een tas met spullen uh, uit de handen laten glippen. Nou, die is dan vrij snel uh, naar, uh, in de atmosfeer verbrand. Mm -hmm. Maar. Uh, uh, we las, ik las zelfs over, over een tandenborstel die nog uh, rondzweefde, en camera's, uh, dus, maar het, vooral zijn het uh, inderdaad brokstukken schilfers um, en, en uh, verf bijvoorbeeld, en ook weer puin van botsingen ja. uh, met dat ruimtepuin. En het is niet zo dat, dat, het ineens, dat wij ineens met duizend uh, uh, kilometer een, een tandenborstel op onze kop kunnen krijgen? Dat is het gevaar niet? Nee, wij zitten hier veilig onder de atmosfeer, want als het naar beneden komt, dan, dan remt dat af en dan wordt het heel heet en dan verbrandt het zoals Precies. het zoals ook met meteorieten gaat. Maar waarom moeten we het dan opruimen eigenlijk? Waar, waar levert het dan gevaar voor op? Nou, voor, voor andere satellieten. Dus als je satellieten gaat lanceren of ook uh, als astronauten naar het ruimtestation, die uh, kunnen behoorlijke uh, schade op uh, uh, krijgen. Als er een, een botsing komt in het uh, International Space Station, dus het ruimtestation wat nu al in de baan op de aarde zweeft, wordt uh, heel af en toe uit de baan gemaneuvreerd van uh -huh. een, een stuk puin wat er aankomt vliegen. Dat ze uit moeten wijken. Ja, ja. Ah. nou meestal gaan ze dan zeggen ze van, oh, er komt iets aan. En dan is de berekening dat het op, op een kilometers afstand voorbij komt. Maar voor de zekerheid gaan ze dan toch toch wel. Even een uh, stapje opzij. Ja. Maar, maar, maar nu Bruno, hoe kunnen we het opruimen? Wat is eraan te doen? Ja, dat, dat, dat, dat is uh, heel lastig. Er zijn uh, uh, je, je komt er niet zo makkelijk, hè? En, het is niet, en, uh, niet een soort uh, alternatieve straf, toch? Dat je zegt, we gaan iemand met een prikkertje schieten we de ruimte in om de boel op te ruimen. Zo gaat het. Nee, dan. die zou ook wel enorme afstanden moeten afleggen natuurlijk met zijn prikkertje. Um, er zijn, er zijn wel proeven geweest. met dat je er een, een laserstraal richt. En mm -hmm. die zou dan heel langzaam een brokje. dus daar heb je dan grote, grote brokken die extra gevaarlijk zijn. zou dan naar beneden komen zetten. Maar uh, ja, dat is allemaal niet, niet zomaar even gefixt. Uh. En hoe zit het met wat we lazen over die enorme. Uh, de, uh, ruimtevaartuigen met enorme netten, het gewoon wegslepen? Ja, dat, dat, is, dat is een nieuw plan van, van een Amerikaans bedrijf. De uh, Electrodynamic Debris Eliminator. Dat is een soort um, uh, heel lang ruimteschip. Uh, wat, wat robots gestuurd wordt en wat een aantal netten aan boord heeft. En, de, en die dan uh, specifiek naar grote brokken toe zou kunnen uh, gemaneuvreerd worden. En die uh, binnenhalen eigenlijk een beetje ja alsof je aan het vissen... Ja, dat, gewoon uh, vissen, vissen bent. naar puin in de ruimte. Ja, ja maar dat is een plan. Uh -huh. um, en, en ja dat... We moeten, we zien, uh, we of moeten dat, zien of dat, dat, of dat werkt. Dat verder komt dan. Dit is nou begrepen van het Amerikaanse marine heeft daar geld in gestoken. En zij ze zijn zelfs ze zijn heel optimistisch dat ze het tegen 2013 kunnen testen hmm. en nou. 2017 kunnen vliegen. Maar um, ja, dat, dat zou, het zou wel heel, heel uh, spectaculair zijn. We gaan dat bijhouden. En als ze die poging gaan doen, het experiment, en jij weet daarvan, dan horen we dat graag van je. Oké. Okay, Wetenschapsjournalist Bruno van Waaienberg over puinruimen in de ruimte. Dank je wel. We gaan naar het Midden-Oosten. Robert Soeterik, hartelijk welkom. Midden-Oosten deskundige. De Arabische lente woedt daar in het Midden-Oosten... Turkije meet zich meer en meer de rol aan van leider van die veranderende wereld. Daar zelf weliswaar geen Arabisch land, maar toch als een, een, een leidende rol... in die veranderende Arabische wereld. En door alles wat daar gebeurt, niet alleen door alles wat daar gebeurt... maar wat er al jaren gebeurt, lijkt Israël steeds verder geïsoleerd te raken. Ze hebben inmiddels echt flinke bonje met Turkije, terwijl dat een trouwe vriend was. Ze hebben ook flinke bonje, lijkt het, met Egypte... terwijl dat uh, ook een, een, een redelijk trouwe bondgenoot was. En uh, natuurlijk al heel lang met uh, de Palestijnen... en uh, met Palestina, met de Palestijnse autoriteiten... die nu gaan volgende week, gaat de Palestijnse autoriteit... een volwaardiger lidmaatschap van de bij de Verenigde Naties aanvragen. Kan jij eerst eens uitleggen wat dat precies inhoudt? Betekent dat een erkenning van de Palestijnse staat? En gaan ze dan als volwaardig land meedraaien? Ja. Het uh, zorgwekkende van dit initiatief is dat eigenlijk... niemand precies weet wat er in voorbereiding is. Um, de Palestijnen, bij monden van het Palestijnse Nationaal Gezag... dus president Abbas, um, die heeft dit aangekaart. En um, uh, ja, nogmaals, tot op heden, dus eigenlijk zoals u zegt... Uh, volgende week vindt het plaats, weet eigenlijk niemand... wat precies het voor, voorstel inhoudt. En da daar komt nog eens bij dat je uh, je af kunt vragen... van degene die dit voorstellen, uh, op basis van welk mandaat... doen ze dat eigenlijk? Ten eerste, uh, de PNA vertegenwoordigt maar een heel klein gedeelte van de Palestijnen. Namelijk alleen de Palestijnen die op de Westelijke kuudanen gewoond. Zelfs niet eens meer Gaza. Want dat is... Hamas? Ja, dat is uh, sinds de een uh, mislukte staatsgreep heeft gedaan in 2007... is dat feitelijk niet meer onder controle van de PNA... De PNA is Palestijnse autoriteit, pa -pa -pa -ja, ik zeg het nog maar even. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is, u raakt een zij-issue. Uh, zij um, de Israëli's willen absoluut niet dat het woord nationaal daarbij genoemd wordt. Uh, die praten altijd over de PA en het is officieel de PNA. Mm -hmm. Maar in ieder geval, um, je kunt je dus afvragen wat is het mandaat van die mensen... die maar over een heel klein gebiedje eigenlijk uh, uh, Palestijnen vertegenwoordigen... Bovendien, uh, ja, die president die is in 2005 gekozen. Zijn mandaat is al lang verstreken. Abbas, ja. Abbas. Er zijn helemaal geen verkiezingen meer geweest. Er zijn geen verkiezingen meer. Ook het parlement, 2006 gekozen. Uh, ook het mandaat al verstreken. Dus we hebben hier een, een, een, een, een samenkomen uh, van een heleboel elementen... die maken van, ja, wat willen ze nu eigenlijk? Wie wil er eigenlijk wat? En op basis van wat? Maar goed, wat er dan uitgelekt is, is dat um, de Palestijnen willen proberen... om um, de staat die zij in 1988 al uitgeroepen hebben... om die door de VN geerkend te, te krijgen. krijgen. Ja. En er zijn twee wegen voor. Dat, uh, de, de normale weg is eigenlijk via de Veiligheidsraad. Mm -hmm. Die moet dat dan uh, in meerderheid goedkeuren. Daar krijg 9 je altijd van 15. een veto van Amerika ja, de, natuurlijk. Amerika heeft al gezegd als dat gebeurt... dan, uh, dan zullen we dat blokkeren met een veto. Dan, uh, als het er door zou komen bij de Veiligheidsraad... moet het nog naar de algemene vergadering. Die zou dan met twee derde uh, moeten instemmen. Die weg is onzeker of men die zal gaan. Maar dan zal men proberen direct naar de VN-algemene vergadering ja, te gaan. Ja, dat had dus... ik ook begrepen, dat ze daarheen gaan... En voor ja, maar de niemand, algemene weet, vergadering het nog... niemand weet het nog, hoor. Ja, ik bedoel, het uh, is het, is het meest logisch, hè, want uh, men wil waarschijnlijk niet meteen tegen de muur oplopen... van een Amerikaans veto, hoewel ik het overigens beter zou vinden... als dat wel zou gebeuren. Waarom? De duidelijkheid. We hebben ontzettend veel behoefte aan duidelijkheid in dit geheel. We moeten gewoon weten wie waar staat. En, en dat weten we van Amerika toch wel? Ja, maar het kan niet duidelijk genoeg gesteld worden. Bedoel, het was een paar maanden geleden zo toen... Um Internationaal en dus binnen de VN ook er een uh, resolutie is opgesteld... om het Israëlische nederzettingbeleid te veroordelen... dat alle landen van de VN-veiligheidsraad daarmee ingestemd hebben. Alleen en voor het eerst in zijn carrière... is door Barack Obama daarbij een veto ingezet van de Verenigde Staten. Mm -hmm. Die duidelijkheid die helpt ons. Wij moeten, denk ik, uh, meer zicht krijgen op wie wat staat... en wat de, wat, wat de consequenties zijn van de posities die mensen innemen. Namelijk gewoon het blokkeren van elementaire rechten van Palestijnen. Uh, om, om een bepaalde helderheid te krijgen. Nou, um, ze zullen dus naar de algemene vergadering gaan. En uh, nou, die heeft niet direct de bevoegdheid om een motie aan te nemen of een resolutie aan te nemen op basis waarvan um, die Palestijnse entiteit opgenomen wordt als staat. Maar er zal dan waarschijnlijk iets uitkomen van een resolutie waar nog eens krachtig in bevestigd wordt wat de rechten zijn van de Palestijnen... heel vaak al gesteld binnen vn Ja, Dus maar daar dan schiet je niks soft, mee op, dan verandert nee, er niks nee, dan verandert dus. er dus niks. En dan verandert het natuurlijk... dus op het, op het diplomatieke niveau verandert het niks. Uh, de, de, misschien krijgt het een andere naam. Uh, een bepaalde andere bevoegdheden. Maar in ieder geval tot, op een zo beperkt niveau... dat dat geen zoden aan de dijk zet. Maar veel belangrijker is nog... dit is allemaal nog maar diplomatie. Mm -hmm. Maar we hebben met een realiteit daar aan de grond te maken. Exact. En, en we hebben met een internationale krachtenverhouding te maken... die uh, alles wat eruit zou komen en wat eventueel verder zou gaan... dan dat sombere scenario wat ik nu schets ja onmiddellijk natuurlijk zal stuiten op politieke krachten die dat tegen zullen willen houden. Ah, je, hebt ook te maken, je hebt ook te maken met de, wat je zegt, gewoon met de werkelijkheid hier en nu. En die is daar natuurlijk in de regio echt aan het verschuiven. Er is daar veel aan het veranderen. Het enige wat tot nu toe niet verandert is Israël zelf. Die zet natuurlijk, uh, of natuurlijk die zet steeds meer de hakken in het zand op het moment dat ik al zei in de inleiding... dat ze ruzie hebben met Turkije. Nog steeds aan aanleiding van die Gaza-vloot die Israël toen aangevallen heeft. Oorlogstaal werkelijk tussen Turkije en Israël. Turkije heeft gezegd eigenlijk is dit genoeg om een oorlog te beginnen met Israël, waarop Israël zegt, dan gaan wij lekker de PKK steunen. Ik bedoel, het is te mal voor woorden. Maar het is harde taal. Egypte, jarenlang steun en toeverlaat daar in de regio voor Israël. We hebben de bestorming van de Israëlische ambassade daar gezien. Israël, zou je zeggen, moet zich min of meer gedwongen voelen... en Amerika dus ook, om zich iets anders op te gaan stellen... ten opzichte van die Palestijnen. En het tegenovergestelde gebeurt. Ja. Ja, maar dus dat op is de een korte termijn, situatie. Ja, op de korte termijn dus zeker niet. Hè, voor waar we het eerder over hadden, die kwestie van die erkenning van die staat... dat uh, deze ontwikkelingen die u nu schetst, u daar uh, nog geen invloed op uit kunnen oefenen. Maar u heeft gelijk, uh, de verhoudingen in het Midden-Oosten zijn heel duidelijk aan het veranderen. En dat, dat heeft te maken met een samenspel van factoren. Uh, in feite hè, spreken we over uh, de neergang van Amerika, Amerika als supermacht. Mm -hmm. Die verliest op een aantal punten de greep op ontwikkelingen daar. He, kijk maar hoe ze onmachtig Israël proberen een bepaalde richting op te duwen, wat ze niet lukt. Dat het komt heeft, het heeft de, te maken met de, de rol van Turkije. Want die het is he, nou, het heeft de... te maken ook met, ook met, met de Arabische lente natuurlijk. He, daar is een heleboel in beweging. En het heeft te maken, als we dan heel specifiek praten over uh, situatie rond Turkije, met, met een, een nieuwe macht die aan het opkomen is in het Midden-Oosten. Een stabiel bewind uh, door islamisten, gematigde islamisten geleid dat begint economisch en politiek zijn vleugels uit te slaan. En um, je zou kunnen zeggen van... ja, dan is dat hele praatje wat ze hebben rondom die kwestie met Israël... is dan gewoon eigenlijk een truc om uh, ingangen te krijgen in de Arabische wereld. Maar het is fundamenteler, denk ik. Je kunt ook benadrukken dat uh, dat bewind in Turkije... is een bewind wat heel duidelijk een, een weerspiegeling is... van zoals er in Turkije gedacht wordt. Het is mm. een stabiel regime met een ruime steun uit de bevolking. Ook bij de laatste verkiezingen zijn ze ja, heel zeker. goed uitgekomen. ja. En we zullen zien de komende periode dat in alle landen in de Arabische wereld... of dat nou gebeurt eh, op de wijze waarop het in Egypte gebeurt... in Tunesië of veel bloediger in Jemen of Libië... alle nieuwe regeringen of regimes die daar aan de macht zullen komen... en die meer vertolken wat er onder de bevolking leeft... Daar zal de consequentie van zijn dat die een andere opstelling richting Israël gaan innemen. En kan Omdat Amerika gewoon, daar dan de ogen dat voor gewoon... blijven sluiten? Dat, dat, dat vraag je dan ook af. De rol van Turkije, nou ja. de manier waarop Turkije als een soort voorbeeldfunctie... Voor, voor, voor de nieuwe regimes daar in de Arabische wereld wellicht gaat functioneren. Ja, heel duidelijk. Amerika en Turkije zijn behoorlijk tot elkaar veroordeeld op allerlei fronten. Zijn ja. best van elkaar afhankelijk. Ja. Zou Amerika toch niet een beetje gaan schuiven dan? Nou, in het algemeen kun je zeggen van, um, laten we zeggen even een beetje dramatisch, tot, tot betrekkelijk recentelijk, was het zo dat de Verenigde Staten een kritiekloze pro-Israël-politiek voerden. En de meeste van de Arabische landen uh, daarbij ook nog uh, in hun kamp konden houden. Als, deze als de verhoudingen in het Midden-Oosten gaan veranderen. Als er uh, regeringen aan de macht komen die meer representeren wat er onder de bevolking leeft. En dat zal zich vertalen in een, in een, in een, in een hardere opstelling richting Israël dan hebben de Verenigde Staten natuurlijk een probleem. He, want um, die vanzelfsprekendheid van de Arabische wereld is dan weg. Nou, de Verenigde Staten kunnen twee dingen doen. Die kunnen onder invloed daarvan uh, proberen... Um, hun politiek enigszins aan te passen. Maar ja, dat zal stuiten op bijvoorbeeld al voorlopig uh, verhoudingen... zoals in Amerika liggen. Het congres staat mm -hmm. als één man en vrouw achter uh, die harde opstelling pro-Israël. Uh, maar wat eigenlijk meer, meer, meer voor de hand ligt... is dat de Verenigde Staten um, niet zozeer... Um, alleen uh, gedwongen zullen worden in een bepaalde richting... maar ook op een of meer relaties zullen aangaan... met die nieuwe stromingen die nu in de Arabische wereld naar voren komen. Kijk, je kunt zeggen, ze hebben een probleem met Turkije... maar hebben ze Turkije enorm hard nodig. Het is een gematigd islamitisch land. Mm -hmm. de, de, de zaken in het Midden-Oosten zijn in beweging. De Amerikanen zoeken politiek gesproken naar nieuwe bondgenoten. En de gematigde islamisten, heel verrassend die zijn mogelijk de nieuwe partners van de Verenigde Staten. We zien dat ook in de maar gisteren. De Ik wilde heel even naar uh, uh, Straatsburg, hoe vreemd dat ook klinkt. Daar zit onze eigen Fred Stroobans... met twee leden van het Europarlement voor ons Euroforum. Thijs Berman van de Partij van de Arbeid in het Europarlement. Ja, koptelefoon en Wim van der Kamp van het CDA. Als het goed is, heeft u beiden meegeluisterd naar Robert Souterik. Ja en het gaat dan enorm ook over, over de veranderende situatie... natuurlijk daar in het Midden-Oosten, maar de rol van Turkije... en ook de, de, de geïsoleerdheid van Israël. Maar voornamelijk toch die rol van Turkije. Uh, Thijs Berman, ja. denk je dat die van belang is... voor een eventueel andere opstelling van misschien ook Europa... ten opzichte van Israël en het Palestijnse vraagstuk? Ik denk dat Turkije een sleutelrol speelt. Het heeft heel duidelijk ook enorme ambities om als model te dienen en als motor van de Arabische wereld. Dat zie je in de enorme acties die ze plegen in Egypte... met een cheque met 200 miljoen contant aankomen lopen in juli. En ze zijn daar, uh, Erdogan is daar ontvangen als, als, als een held uh, werkelijk deze week. En dat willen ze graag zo houden in Libië, precies zo. En Israël zou er goed aan doen om heel erg uh, voor te zorgen, te zorgen... dat die relatie met Turkije weer beter wordt. Het stomst wat ze hebben kunnen doen... is het doodschieten van die negen Turken op, het, op een boot uh, die op weg was naar Gaza. En geen excuses aan willen bieden. En niets, nee. helemaal niets. Van... Kijk, en die halstarrige houding van, van Israël maakt dat het ook echt noodzakelijk is om de Palestijnen de zetel te bieden in de VN-algemene uh, vergadering die ze verdienen als staat die erkend is door 140 landen. En natuurlijk is het niet een, een staat zo gezond als de onze, en, maar dat is Somalië ook niet. een Somalië het is een lid van de VN. Wim van ja. der Kamp van het CDA, wat is uw reactie daarop? Nou, ik ben er op dit moment uh, tegen dat de Palestijnse staat lid wordt van de VN. In uh, Gaza-strook is gewoon een terroristische beweging uh, aan de macht. En als wij terroristen gaan opnemen in de VN, dan is in mijn ogen het einde zoek. Ik ben het wel met Thijs Berman eens dat ik me grote zorgen maak... over de geïsoleerde positie van de regering uh, Netanyahu. Ik denk dat dat zo niet kan. Ik bedoel, je kan wel gelijk hebben. Maar als al je buren wegvallen, dan ontstaat er natuurlijk wel een geweld probleem En uh, ja, de goede relatie die ze hadden met Turkije, die is nu verpest. En dadelijk in je eentje gelijk hebben in het Midden-Oosten. Dat lijkt me voor Israël een gevaarlijke positie. Lijkt Dat lijkt mij zo gelijk ook. Okay, uh, <laughs> Dit dus was Robert Soeterik die zich afvraagt hoe we zo gelijk hebben. Daar moeten we het een volgende keer maar over gaan hebben. Want wat er in elk geval gelijk heeft is de tijd. En de tijd brengt ons het nieuws. En we gaan zo meteen door en verder met Straatsburg. Met ons eigen Euroforum. Nu eerst dus tijd voor... Groot wereldnieuws. Weer en verkeer. Reclameboodschap en dan is de villa bij u terug. Tot zometeen. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet.